Kom eens langs de entree is gratis. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Eerste programma's vind ik die kleffeklote programma's tegenwoordig over seksualiteit. Niemand is erbij gebaat, maar dan gaan ze er maar zitten wouwen met z'n allen om kijkcijfers. met. Uh, ik heb geen onderbroek aan of ik scheer me beneden of boven of uh, <lacht> ik heb een lul in mijn rug. Ik, ik weet niet wat ze allemaal. <lacht> Daar zo... Ik denk dat zal ik eens een raar lied over gaan schrijven over dat, uh... Tot slot krijg je dat nu met z'n allen voor je plaat Een lied over die programma's Het heet De Schaamte Je moest je vroeger voor van alles schamen Je niet schamen was taboe Er werd door iedereen wat afgeschaamd Je kwam nergens meer aan toe je moest je schamen van je ouders, de meester en van God. Schamen was normaal, je deed het allemaal. Wie zich niet schaamde, schaamde zich kapot. Zo stond je in die tijd, zomers op het strand. Met je zwembroek in het zand, heel onhandig op één been. Met een handdoek om je heen, bij het onderbroek uittrekken. Je, je weet wel te bedekken, niemand zag een stukje bloot. Maar je schaamde je toch dood, omdat je onder... Je handdoek even geen onderbroek aan. En dan dat panische moment dat je in je blote krent... door je knieën moest zakken om die kutbroek op te pakken. God, wat stond je hem te knijpen zoekend naar de juiste pijpen. Angstig kijkend, wild gebarend, en je evenwicht bewarend tot die rotbroek. Eindelijk om je krent heen zat. Maar het kwam ook wel eens voor dat je je evenwicht verloor. En dan struikelend in je pijpen. Je probeerde vast te grijpen aan een paal die er niet stond. En dan lag je in het zand. En dan zag het hele strand. Tjonge jongen eventjes een stukje van je blote. Je weet wel, dat was de schaamte. Hey, je niet schamen was taboe. Iedereen die schaamde zich tot aan de kleinste schameluis toe. Alles was taboe, vreselijk taboe. Ja, yeah. die wil -die, die da da pa da, maar pam pam deel 2. <tied> een taboe is geen taboe als het niet doorbroken wordt. En het taboe doorbreken werd dan ook een nationale sport. Weg met ja en amen, leven frank en vrij. Wie zich nog schaamde, moest zich schamen, want de schaamte was voorbij. Het grote strippen was begonnen, de schaamte overwonnen. De rokken werden mini, het badpak een bikini. Bij de blanke top, daar duinen, zag je vrouwen dus bruine. Op straat liepen de hippies te strieken zonder slippies open. En bloot werd steeds verder gegaan. Er werd er hopelijk uitgekomen voor te lang verdrongen dromen. Openbaarheid was opeens oké. Okay. Zo kon je live op de tv in programma's rondom tien getrouwde homofielen zien. Zaa. Of je zag een macho huilen na een weekend partner ruilen. Of een geaborteerde non die dat maar niet verwerken kon... Of een pot uit Purmerend met een baby zonder vet. Of je zag transseksuelen met hun nieuwe tieten spelen. Van de vara tot het los, men openbaarde erop los. En er werd massaal gekeken naar het taboe doorbreken, de remmen gingen los. En de schaamte was te kos. Weg met de schaamte, hé, hey, leven, de openheid... Doet allen mee, raakt op tv uw laatste restje schaamte kwijt. Bespreek het maar en reken maar, je raakt die rotzooi kwijt. Ja, yeah, dankzij openheid. Ja, yeah, leven openheid. Hey! Param, pam, pam, deel 3 en tevens slot. Openheid is openheid. Maar als alles open is, mag je toch hopen dat die openheid. Ook afgelopen is Maar openheid Kent geen tijd Openheid gaat door Maar wat stelt al die openheid Nu alles open is In alle openheid Nog voor Wie gaat nou Op tv vertellen Mijn man draagt roze charatellen Wie zegt nou in het openbaar Ik kom alleen maar met een wasbeer klaar hij zegt, nou door een microfoon, wirg seks vinden wij woon. Al die kijkjes in de keuken van al dat kip tot geiten. Nee, joh. En het einde van al die openheid is nog lang niet in zicht. Er komt vast nog wel een man die zichzelf pijpen kan. Ja. Dan zit hij zo'n vrouw voor aan te lachen, echt met zo... N... Zo, dan ben ik er vanaf. Zo, zo ziet jij uit. Ik zal niet zeggen hoe je eruit ziet. Kijk, waar was ik nou alweer? Uh, was ik nog wel een man die het zelf hebt gekomen? Of een vrouw die moet proberen tien keer live te onaneren. Of een nicht op hoge hakken die ze laarzen vol kan kakken. Of een... Um... Uit schagen die zijn penis door kan zagen ja. Al die openheid, het is toch geen gezicht, joh. Was privé, maar weer privé, zwiebertje maar wel op tv Kan al die schaamteloze openheid niet dicht Daarom roep ik nu, levende schaamte Hey, weg met dat soort openheid Hippie, voor het taboe Dat is aan opwaardering toe aan een rehabilitatie toe leven het taboe ja yeah, leven het taboe en dat ik me nu weer rot schaam nou daar schaam ik me niet voor want dat soort openheid desnoods in godsnaam mag daar weer een handdoek voor Zomers. Haha, zo moet het ook. Jawel. De Bioscoop Agenda. Katie blijkt haar hele leven al speciale gaven te bezitten... De geheime heksenraad, bestaande uit vijf sterrenheksen... heeft haar hulp nodig om de wereld te redden. Spanning en avontuur in de familiefilm Heksen Bestaan Niet. De film is geschikt vanaf zes jaar. En uh, als u holt, kunt u hem nog halen vanmiddag. begint om half twee. Uh, dan morgenmiddag om half vier. En dat geldt ook voor de rest van de week... tot en met woensdag om half vier... Dan Maleficent. Maleficent. We hadden de klemtoon goed leggen. Maleficent 3D. Het nooit eerder vertaalde, vertelde verhaal... van Disney's meest beruchte slechterik... uit de klassieke Doornroosje uit 1959. Met een prachtige hoofdrol van Angelina Jolie. Deze film is geschikt vanaf 12 jaar. En uh, die is vanmiddag te zien om half en vanavond en alle volgende avonden tot met woensdag 23 juli om 7 uur. De epische actie van Edge of Tomorrow speelt zich af in een nabije toekomst... als de aarde wordt aangevallen door buitenaardse, we buitenaardse wezens... waar geen enkele militaire macht tegen opgewassen is... Met in de hoofdrol Tom Cruise. En geschikt vanaf 16 jaar. Deze film uh, is vanavond. En iedere avond tot en met woensdag te zien om half tien. Dan uh, vanaf morgen een nieuwe film. Planes 2. Uh, redden en blussen. Een nieuw komisch avontuur over... De tweede kansen gaat over een gedreven groep van de allerbeste blusvliegtuigen die er alles aan doet. Om het historisch Piston Peak National Park tegen feil bosbranden te beschermen. Een leuke 3D animatiefilm voor het hele gezin. En die is vanaf morgen tot en met volgende week woensdag te zien om half twee. Tot zover. Brood in uh, Elko Gelling natuurlijk. En dat heet uh, Another Day. Another Road. Juist. En deze man stal weer de show tijdens North Street Jazz het afgelopen weekend. Hij uh, heeft een half uur langer gespeeld dan hij moest. Ah, zo enthousiast. Stevie Wonder. Dat was de titel. Oftewel Steve Lynn Morris, zoals hij eigenlijk echt heet. Je laatst kunnen zien, hè? Prachtige documentaire van het Uur van de Wolf over, uh, over Stevie Wonder. In Joghi van 8 al de Motown Studios binnenkwam om, uh, om auditie te doen. Ja, ja, geweldig. Nou. I know you leave me. Dit zijn de Temptations. Oh. Ook opgenomen door de Stones. Oh. Don't you mean that much to me, ain't too proud to be opgenomen door de Rolling Stones. Ain't Too Proud to Bag. En dit waren de Temptations. Ja, ja. Lekker, hoor, allemaal. Boe! En is Carlos. Ook weer lekker. ja. Carlos Santana, afkomstig van het album Abraxas. Dat heet Black Magic Woman. Jowel. En nu heeft van ons nog het regionieuws kop naar de volgende plaat. Krijgt u dat uh, te horen? Maar eerst even deze: John Farnham, The Voice. Geweldige plaat, dit. You're the voice. Oh, Geweldige blad van John Farnham. Oh, Farnham, moet zijn, Niet Fornham, Farnham. Als oh. we nou, als een beltje weer. Je spreekt mijn naam nou niet goed uit. Want oh, oh, oh, oh. als je ook doen. presentator hebt, moet je de naam goed uitspreken. John Farnham. Was en dat liedje dat heet You're the voice. Dat allemaal op deze woensdag, deze zonnige woensdag, de 16e juli. Dan zitten wij binnen radio te maken. Nou, en nog twee uur erachteraan, Zometeen meteen met de, de viniljaren. Deze keer geheel in gesteld door de heer A.J. Vos te zet. Ja, en die heeft het helemaal samengesteld. Dus het wordt gezellig. Ja, dat doen we af en toe. Hè. Leuk, leuk zo'n gast erbij. Dan hoef ik het zelf niet te doen. Altijd handig. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het Rekeningen Nieuws met Angela de Koning. Op dinsdagmiddag hield de politie een 36-jarige man uit Zandvoort aan... op verdenking van winkeldiefstal en bedreiging met een mes. Rond uh, drie uur kreeg de politie melding dat een man een vleesmes had gestolen... in een winkel aan het Raadhuisplein in Zandvoort. Op basis van het opgegeven signalement herkende de politie de winkeldief... De politie trof de man, van wie bekend is dat hij geweld niet uit de weg gaat... in de omgeving aan. Hij bedreigde de politie met het vleesmes dat hij kort daarvoor had gestolen. De politie zette vervolgens pepperspray in om de man aan te kunnen houden. Toen de man hier niet voldoende op reageerde... trok een van de politiemensen zijn pistool. De verdachte gaf zich vervolgens meteen over... De politie bracht de verdachte over naar het politiebureau voor verhoor. Het mes werd in beslag genomen. Het leuke van onderwijzers zijn... is dat je een soort vertrouwenspersoon voor de kinderen mag zijn. Zo vertelt Sonja Leder. De juf deelde op haar laatste werkdag ijsjes uit op de Hannyschaftschool. Heel soms spraken de kinderen me per vergissing met mama aan...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 Daar begint de Sportservice Heemsteden Zandvoort mee op woensdag 3 september aanstaande. Met als doelgroep ouders met hun kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Door samenwerking, voorlichting, begeleiding en een passend beweegaanbord zorgt Fitte Start voor een bijdrage aan een gezonde en actieve levensstijl. De eigen bijdrage hiervan is 30 euro voor het volledige programma. Informatie en aanmelden kan op de website www.fittestart.nu De vakantieperiode is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners voor langere tijd weg zijn. Uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan... Het advies is dus, geef het huis een bewoonde indruk en licht uw buren in dat u weggaat. Dan kunnen zij ook de boel een beetje in de gaten houden. Vergeet niet dat inbrekers meegaan met hun tijd. Ze zien niet alleen aan uw woning of u thuis bent, maar ze zijn ook te vinden op het internet. En ook daar moet u zichzelf beschermen. Maak dus absoluut geen melding dat u op vakantie gaat en hoe lang u wegblijft. Anders maakt u de inbrekers wel heel erg makkelijk. Parksessies 2014 komt eraan. Voor het derde jaar op rij verandert Haarlemmerhout... op vier zomerse woensdagavonden in een bruisende plek... vol muziek, kunst, theater en andere activiteiten. De data dit jaar zijn 16, 23 en 30 juli en 6 augustus van 5 tot 11. Bij basisschool Bos en Duin op de Bos en Duinlaan in Bloemendaal... is maandagavond brand uitgebroken... De brandweer spreekt van een grote brand. Meerdere eenheden zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden. De brand brak uit in een nieuwe aanbouw van het schoolgebouw... maar het is nog niet bekend of de werkzaamheden de oorzaak zijn. Een omwoner alarmeerde de hulpdiensten. Het gebouw is grotendeels... Nou, dat is het nieuwe gedeelte, hè? Het oude gedeelte staat er volgens mij nog. Nee, het, ge het uh, oude gedeelte heeft ook uh, flink uh, schade opgelopen. Oké, okay, dat is wel jammer, want het is een van de oudste basisscholen van Nederland, hè? Uh, ja, die was er al in 1600. Juist. <laughs> Begin 16 1625, volgens mij, wat ik voorbij zag komen. Ja,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 Jessie kunstwerk tot en met de vloeiende lijnen van een klassiek ballet. Oudere Partij Zandvoort vraagt het college... naar betalingsgedrag van de gemeente Zandvoort. Voldoet het betalingsgedrag van de gemeente Zantwoord aan de door de overheid vastgestelde normen? Naar aanleiding van een recentelijk verschenen artikel... over het slechte betalingsgedrag van de overheid... en dan met name de lokale overheid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 Stroomtjes warm met 30 graden of meer. En de zon schijnt dan ook volop. Vanmiddag zijn in het binnenland vrij veel stapelwolken aanwezig. En zeer plaatselijk kan daar een buitje uitvallen. Maar het, na alle waarschijnlijkheid blijft het toch wel droog. In de kustgebieden schijnt de zon volop. Het wordt 22 graden aan zee en 24 tot 27 graden in het binnenland. In de kustgebieden steekt vanmiddag een fris zeewindje op. Vanavond lossen de stapelwolken geleidelijk op. De temperatuur daalt dan naar een graad 14 en bij weinig wind kan lokaal een misbak ontstaan. Tot zover het nieuws en het weer. met alleen maar gitaartje en mondharmonica natuurlijk. Neil Young. Hey, hey, my, my, my, hey, hey. Ja, ja. Rock'n'roll is here Klinkt wel leuk. Alleen gewoon gitaartje en mondharmonicatje. Heel subtiel. Ja, dat was Neil. Oké, okay, uh, we gaan uh, zolangst maar naar de finale. Ja, wel naar de finale. Ja... The Allman Brothers Band. Midnight Man. them uit 1992 om precies te zijn. Kom van een album dat heet Grave Dancers. Runaway Train. En De band heet Soul Asylum. Kijk, je kent zo'n nummer wel, maar dan denk je: ik dacht eigenlijk is dat het. Uh het stemgeluid horen, dacht ik, het is Tom Petty en de Heartbreakers, maar daar lijkt het wel erg op Maar het is Soul Asylum. Nou, we hebben er nog één. Tot het nieuws. En dat is een te gekke plaat. Dat is eh, een van mijn favos. Ik vind dit zo'n te gek noemen. De band begon als Jefferson Airplane en ging later verder als Starship. En toen maakten ze deze fantastische plaat in de jaren tachtig. Wat een ah! with this. Bye. CFM Lunch op deze woensdag. Gaan we eruit met uh, wie stadium, de Stadion Rock'n'Roll Starship. En na twee gaan we door met de Vinyljaren. Tot zo dus.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 De moeders van Srebrenica gaan in beroep tegen de uitspraak van de Haagse rechter. Die oordeelde dat Nederland niet aansprakelijk is voor de deportatie van de totale groep van 8000 moslimmannen uit de enclave in 1995. Wel is Nederland volgens de rechter gedeeltelijk aansprakelijk voor de deportatie van ruim 300 mannen. De moeders van Srebrenica zijn deels tevreden, maar hadden liever gezien dat Nederland verantwoordelijk was voor alle 8000 doden. Premier Rutte wil nog niet inhoudelijk reageren op het vonnis. Het kabinet wil de uitspraak eerst bestuderen. Criminelen uit de Randstad zijn steeds vaker actief in de zuidelijke provincies. Dat zegt de korpschef van de nationale politie. Ook neemt het aantal liquidaties in Brabant, Zeeland en Limburg toe. Terwijl het landelijk stabiel is. 30% van de vorig jaar ontdekte hennepkwekerijen stonden in Zeeland, Brabant en Limburg. En volgens de korpschef spelen motorclubs als Satodara en Hells Angels... een belangrijke rol bij de georganiseerde criminaliteit in het zuiden.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 Morgen en vrijdag zondag, dan kan het...